Consulent Sander van Hoorn over de koep tegen president Morsi en de arrestatie van de leider van de Moslimbroeders. De grote vraag van vandaag en de komende tijd is hoe gaan die Moslimbroeders dat verwerken? Uh, gaan ze de straat op? Uh, gaan ze eventueel proberen de wapens op te nemen tegen het leger? Het zijn allemaal vragen waar op dit moment nog niemand het antwoord op heeft. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat het leger een lijst van 300 namen heeft opgesteld. Ze worden ervan beschuldigd dat ze hebben aangezet tot geweld tegen demonstranten bij het gebouw van de moslimbroederschap in Cairo.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 Noord- en Zuid-Korea gaan weer praten over de heropening van het gezamenlijke industriecomplex Kassong. Drie weken geleden liepen gesprekken op niets uit. Noord-Korea heeft de uitnodiging van Seoul aanvaard om op werkniveau te praten. De gesprekken zijn zaterdag in het grensplaatsje Panmunjong. Daar werd 60 jaar geleden de wapenstilstand tussen de Korea's gesloten. Beide landen staan onder druk van bedrijfseigenaren of aan het complex te heropenen.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 De reuzenkrab die gisteren verhuisde naar Sea Life in Scheveningen is dood. De krab met een doorsnee van 3,5 meter, die gisteren vanuit Engeland kwam, werd vannacht ziek en ging vanochtend dood. De dood van de krab is hard aangekomen bij de medewerkers van Sea Life, zegt een woordvoerder. Het hele team is eigenlijk uh, heel erg van slag. Uh, dierenverzorgers, maar ook de mensen uh, die binnenwerken en ook de mensen op kantoor. Dit hadden we niet verwacht en het is een hele, hele grote teleurstelling voor ons. Ja, we gaan met bij macht uitzoeken wat de oorzaak is. Voor de 15 kilo zware krab was een speciaal aquarium gebouwd... met bijna 13.000 liter koud water en ramen van 5 centimeter dik. Sea Life stelt een onderzoek in naar de dood van de krab. De Française Marion Bartoli heeft zich als eerste geplaatst... voor de finale van het vrouwen-enkelspel op Wimbledon. Bartoli had weinig moeite met Kirsten Flipkens uit België. Het werd 6-1 en 6-2. En in de finale speelt Bartoli tegen de winnares van de wedstrijd... tussen de Poolse Ratwanska en de Duitse Liziki. Zij spelen nu de derde en beslissende set. Het weer flink zonnig aan de kust. In het binnenland is er een afwisseling van zon en stapelwolken bij een graad of 20. Morgen vooral in de middag flinke zonnige periode. Misschien dat in het oosten een buitje kan vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En wordt het 21 tot 25 graden. AWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Vooral rond Utrecht staan dagelijkse files. Bij Eindhoven staat een kapotte vrachtwagen. Maar echt druk is het nergens. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en een brugge een file van 7 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knopendreins Weert en Hagenstein... 8 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht... Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen Soesterberg en Leusten 6 kilometer. Op de A67, Venno richting Eindhoven tussen Afritzomeren en Knopend Leendeheide 7 kilometer. Daar staat de kapotte vrachtwagen. De hoofdrijbaan is daar dicht, het verkeer moet over de parallelbaan. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Rotonde is wel, maar het is wel de dag van de waaier die niet kwam. En uh, Teleton draait nu weer om een rotonde. Maar doet dat eigenlijk met alle mannen aan dezelfde kant aan de gunstige rechterkant. Het commando is overgenomen door de sprintersploeg van de allerbeste sputter van allemaal. Van Mark Kevin. Dus Nicky Terpstra Bulde zojuist op kop. Nu wordt het weer overgenomen door Trentin. En zo gaat dat door Kwiatkowski. Komt er dan weer bij Chavanel. op, valt partij. Even kijken wie erbij staan. Veel mannetjes in het rood. Kofidis vooral. Die liggen erbij. Hé, hey, en hier. Ligt, oh jee, de kopman van Astana ligt er op de grond. Janusz Brajkovic zit daar. Ja, met een ontmoedigde blik kijkt hij rond en die uh, denkt van... oh, daar gaat mijn uh, klassement, want uh, dit ziet er niet echt best uit. Ik zou maar opstappen, ik zou maar proberen aansluiting te krijgen. De dokter is erbij, hij schudt het hoofd, hij blijft zitten op die weg. Als hij er morgen nog zit, dan denk ik dat ze hem weghalen. <laughs> dan uh, tennis op Wimbleden, de halve finale bij de vrouwen. De eerste set was voor Lisicki, de tweede voor Radwanska. De beslissende derde set nu, Marcella Mesker. Ja, het staat 3-0 voor de Radwanske. De Poolse stoomt door, maakt ook nauwelijks fouten. We zitten dus uh, ja, zo halverwege de derde set. En ze heeft in de hele wedstrijd slechts zes fouten gemaakt. Ze doet dus precies waar ze goed in is. Uh, ballen terugbrengen van alle mogelijke hoeken. Veel lopen. De rallies lang houden. En Lissiki ja, die is helemaal kwijtgeraakt na de eerste set. Serveerde slecht. Uh, ging dubbele fouten slaan. Uh, kon de bal niet langer dan twee of drie keer heen en weer uh, houden. En ja, moet nu die vorm weer uh, zien te vinden. Ik ben benieuwd of dat lukt. Want uh, 3-0 is toch een behoorlijke achterstand... tegen die hele kalme, rustige, koele uh, uh, Agnieszka-Radwanska. Die natuurlijk vorig jaar al de finale haalde. Toen op het nippertje. In drie sets verloor van Serena Williams. En nu dus uh, weer de kans krijgt om die finale te halen. 3-0 dus, derde set voor Radwanska. De toren. op 1 De Groep Los Lobos maakte deze muziek ooit voor een film over het leven van Richie Vallens. Uh, die uh, werd ook groot met dit liedje dus. La Bamba. Is die fiets alweer overeind geholpen, Gio? Ja, hij is overeind geholpen. Dus de van morgenochtend geen overwerk te doen daar op die straat. Hij zit weer op de fiets, maar vraagt niet hoe. Uh, hij is vervelend gevallen. Ik kijk nu recht in zijn gezicht. Uh, ja, bloed op de kin. Bloed op de knieën, de armen zijn geraakt. Het ziet er gewoon niet goed uit. Jammer hoor, want hij stond 50ste op 56 seconden in het klassement. En dat met de bergen in aantocht. En Brajkovic, de man die ooit het criterium, die Dauphiné won. Dat was alweer drie jaar geleden hoor, dat was zijn goede tijd. Die, uh, ja, die kan zijn klassement in elk geval vergeten. En ik ben benieuwd of hij morgen weer gaat opstappen. Hij zit in elk geval op de fiets. We zagen ook dat het peloton gebroken was. Dat er een uh, staart van het peloton echt afgeknipt was. Terwijl ik wel nog zie dat uh, er nog een hele groep van uh, Balkin daar uh, voorin zit. En denk ja, Bauke Mollema een beetje heen en weer schuddend. Die zit daar nog wel midden in het peloton op de plekken waar je prima kunt zitten. Rijn Tarame. Moet nu laten gaan, de kampioen van Estland. Dat is toch ook een renner waarvan we meer hadden verwacht. Maar die reed al niet goed op Corsica. Die rijdt nu ook niet goed en die moet gewoon het peloton laten gaan. Tempo wordt gemaakt door de ploegen van de sprinters. Zelfs ook door de ploeg van Alberto Contador. En dat betekent dat die met die misschien vertrouwen hebben in Benatti, hun sprinter. Ja, wie weet kan Benatti nog wat. Alhoewel, tot nu toe is hij er, zeg ik even uit mijn hoofd, toch niet echt aan te pas gekomen in de massasprints die we gehad hebben. Peloton even over een viaduct heen. Dan denderen ze weer naar beneden. We zijn namelijk al in Montpellier. Zitten in de laatste... Nou, wat zijn het? 6, 7 kilometer van deze etappe. 6,5 kilometer om precies te zijn van deze etappe in de straten van Montpellier. Het is opletten geblazen. Want zo nu en dan lastige bochtjes. We hebben zelfs net een stukje kasseien gehad. Kortom, naar die hele mooie brede wegen in de aanloop... is het nu in Montpellier. Montpellier. Toch, attentie, attentie voor de renners voorin. En natuurlijk ook achterin het peloton. Bart Voskamp, uh, nog even over die Brujkovic. Uh, in zo'n geval is het gewoon toch maar finishen en kijken hoe de schade is vanavond. Ja, als hij echt voor het klassement ging en dat was niet zwaar gekwetst... dan denk ik dat je gelijk op je fiets springt en doorgaat en het tijdverlies uh, probeert uh, te minimaliseren. Maar hij is blijkbaar wel hard gevallen. Want te ben eerst een poos zitten. zelf uh, bedacht... ook in de kreuvels fiets, had ik die fiets. Ja, fietselen lag gedraaid. Dus ja, dan is het natuurlijk wel uh, dat je een heleboel tijd verliest. en Misschien moet hij vanavond eerst maar eens kijken uh, onder de röntgen... Uh, wat, uh, wat er aan de hand is. Want zo is het vaak. Ja, maar een renner heeft onmiddellijk toch van uh, doorfietsen, en dan zien we wel weer hoe de schade is. Ja, zo wordt je als wielrenner wel een beetje opgevoed. Uh, ik denk tegenwoordig dat ze iets voor zich. Zijn maar beter ook. Maar het, vroeger, wat je leerde dan uh, als amateur, er was van nou ja, als je gevallen bent, je pakt je fiets en uh, vallen je wielen er niet uit en rij je door. En uh, kijk nou. daarna maar uh, hoe het afloopt. Iedereen had deze dag ingetekend als een uh, massasprint. Dat gaat het ook wel worden, denk ik. Hè? Ja, dat of lijkt gaan we me... nog een verrassing meemaken? Je weet het nooit, hè? ze hebben het de hele dag over de wind. Maar de wind die, uh, die doet niet zoveel. Dus, maar ja, ze draaien straks nog volgens mij nog wel een beetje af en toe van richting weg. Maar uh, zolang ze in de stad blijven gaat dat uh, niet zoveel uitmaken, denk nee. ik. We gaan het meemaken de ontknoping van de etappe nummer 6 in deze Tour 2013. Gio. Ja, de sprintersploegen die hebben zich nu dus vooraangemeld. Ik zei al, Saxo daarbij niet echt een sprintersploeg. Maar met Daniele Benatti weet je het inderdaad maar nooit. Een mooie, clean sprinter. Mooi rechtdoorsprintend altijd op die souplesse. Hoge snelheid, dat heeft hij wel in de benen. Maar of hij dat vandaag kan laten zien, ik wagen te betwijfelen. Want bij hem gaat de leeftijd tellen. We zien ook Peter Sagan daar rechts in het peloton zitten. Bij BMC denken ze ook, huppakee, schade beperken. We zien daar de ploeg van Argo Shimano naar voren komen. Die zullen daar met Marcel Kittel gaan zitten. Dan zie ik André Greipel met zijn ploegmaats. En natuurlijk de Manx Express, Mark Cavendish. Ook die zit daar vooraan in het peloton. We zijn nog 4,5 kilometer van de streep. Attentie, attentie in het peloton. Op 4 kilometer is er een uh, lastige middenberm. En uh, oh, er steekt ook nog even een vrouw over met de fiets. Ja joh, waarom niet? Peloton komt er slechts op hoge, hoge snelheid aan. Nou, het loopt allemaal goed af. Peloton op weg naar de laatste 4 kilometer. Krijgen we nog een uitval of wordt het gewoon sprinten? zijn ze hard aan het werk? John Degenkool daar op kop, dan is het Albert Timmer, ik zie ook nog Tom Dumoulin zitten, Marcel Kietel zit daar in het wiel, Met net even een kwakje uitgedeeld naar een van de mannen van Omega die daar op kop wilde mee rijden. En wat krijgen we nou? Krijgen we nu een demarrage? Nee toch? Dit is niet de plek om de demarrage-renner van Lotto die daar probeert eventjes tempo te maken. Maar die slaat meteen een gaatje met het peloton. Sebas had het over een lastig stuk met een middenberm. Ik weet zeker op 2,5 kilometer krijgen we de laatste gevaarlijke bocht naar links en dan is het gewoon Bijna volrecht doorsprinten met een beetje een flauwe bocht erin. Achter ons komt dat peloton aan, gesneld richting het pano van de laatste drie kilometer. Met Argos dus dat naar voren komt. Een paar dagen geleden Dumoulin in een avond in de finale. Nu zal hij weer moeten werken. Werken voor Marcel Kittel. maar kilometer, dus we zitten een meter of 700 voor die bocht en we kijken weer naar die hele ploeg van Argos die daar op kop Vreulingen die zit daar bij, natuurlijk al die mannen. Tom Velers die zal dan als allerlaatste het tempo moeten gaan maken voor, Mar voor Marcel Kittel die zal hem uiteindelijk moeten afzetten daar. Het hele treintje zit goed bij elkaar, het ziet er goed uit, zeg. Terwijl de organisatie bij Omega bij Kevinis mislijkt, want we zien alleen de Lotto ploeg daar in het spoor zitten van de mannen in het wit van Argos Shimano. Gisteren was het Andersom. Toen ging het bij Omega van, maar Step zo goed en ging het bij Shimano helemaal verkeerd doordat Kittel gevallen was. Nu dus een herkansing. Roy Curves had vanmorgen al de glimlach, maar heeft hij dadelijk na de finish die glimlach nog steeds. De nummer 2 van het Nederlandse kampioenschap tijdrijden. Hij probeerde het nog op Corsica met een ultieme jump in de laatste kilometers, maar nu moet hij tempo maken omdat Marcel Kittel nog steeds goed erbij zit. Die praat even, wat die praat even wat ik dacht met Tom Velers daar vooraan. En waar is Kevin? ik zie Kevin niet, ik zie wel Christophe De Noordaar nog in het wiel zitten. En dan zie ik Steegmans zitten. af. En daar zit Mark Cavendish duveltje uit een doosje in het wiel van Gert Steegmans, maar hij zit wel heel ver naar achter. 1,7 kilometer nog. ...niet hard genoeg bij Argos Shimano, dus neemt Lotto het commando over. Nee, ze zijn even aan de kant gezet daar bij Argos. En dan moet Kittel dadelijk voorbij Greipel komen. We zien ook nog Boy van Poppel daar zitten in het wiel van een ploeggenoot. Ik dacht dat het Chris Boekmans was daar vooraan. Christophe daar weer in het wiel. En dan zijn we onder de boog door van de laatste kilometer. De laatste duizend meter van deze etappe. Eindigend dus in een massasprint. Gaan we een mooie massasprint krijgen, zonder gekke dingen, zonder valpartijen. Laten we het hopen. Peloton lijkt wel wat uitgedund hoor. De sprinters natuurlijk, die nemen alle risico's. En dan zien we daar dat bij Lotto het tempo wordt gemaakt voor Grijpel. Grijpel in derde positie, Sagan in zijn wiel. Kittel zit vlak daarachter. Kevin zit nog verder naar achteren en die moet dan nu naar voren komen. Even kijken wat daar gebeurt. Die is het daar. Ja, hij wordt maakt nog door Steegmans, die nu daar voorbij dreigt te komen. Kittel en Grijpel, die moeten het zo meteen gaan afmaken. Nog steeds een van de mannen die... Tempo maakt daar bij Lotto. Kit of uh, Grijpel nog steeds in het wiel. Maar we zijn al dicht bij de streep, nog 250 meter. En nu wordt het tijd om te komen heren. Want daar komt Kevinis, daar komt Kevinis buitenom. Kevinis buitenom, krijgt nog een klein pakje van een van de mannen van, uh, van Grijpel. En Grijpel gaat hier de streep winnen. Grijpel, Grijpel voor Kevinis, Grijpel voor Sakan. Grijpel 1, Sakan 2, Kevinis 3 en Kittel 4. De eerste uitvraag van deze sprint in Montpellier. André Grijpel, hij doet het toch. En jawel hoor. De mannen van Lotto juichend over de streep erachteraan. En erachter een compleet peloton dat over de streep rolt. Laten we er maar van uitgaan. Niks geks gebeurt in deze sprint. Gewonnen door André Grijpel. Marcella, is het uh, al afgelopen daar bij jou? Nee, het begint weer spannend te worden. 4-3 inmiddels voor Radwanska. Het stond dus 3-0 voor de Poolse. Toen kwam Lissiki ineens weer herboren terug. Uh, de fouten die waren uit het spel verdwenen. We zagen zo even een rally van 18 slagen. 3 gelijk werd het. Uh, zo even ook weer de service game van Radwanska. Nu 4-3 voor de Poolse. Dus Dit kan nog wel een aardig slot uh, krijgen in deze derde set. Bart Voskamp, we hebben de finish gezien. Ja, Grijpel toch wel verrassend. Ja, Grijpel erg sterk. Kevin is ook niet sterk. Hij werd wel een beetje gehinderd door de lead-out van, van, van Lotto... die van kop af ging, maar je zag ook in de sprint dat hij gewoon tekort kwam. En Grijpel was dit keer duidelijk ver uit de sterkste. Toch misschien die valpartij eerder vandaag? Ja, het zal hem blijkbaar part hebben gespeeld, wat normaal is een sprintje. Maar hij zat ook niet echt goed in positie. De, de trein van Quickstep... Die, die was ook niet goed in de rails. En uh, ja, dat had misschien ook wel aangegeven dat hij niet super was. En dan is zo'n trein ook niet maximaal gemotiveerd. We zullen de verhalen achteraf moeten horen, maar hij zat niet goed. Ja, trein, het treintje van, van, uh, van, van Argos nog even? Want die zaten aardig uh, te zetten ja, aan de kant. Ja, dat is op, op zich was het, uh, was het goed wat Argos deed, denk ik. Die zaten op een, uh, een 4,5 kilometer zijn ze beginnen te rijden. Dus dat, normaal is een afstand dat je bijna moet kunnen halen. En ze zaten goed gegroepeerd. Ik dacht met een man of vijf. Alleen dan, uh, ja, dan zie je dat Lotte gewoon profiteert. En die, uh, die wacht. Even af tot de laatste anderhalf kilometer kunnen een tandje bijzetten, en die, die kunnen net die 65 halen. Ja, en was die, die trein van Argos was weg, maar goed, Kittel die kan er natuurlijk wel gelijk inpikken in dat treintje, daar weer van mee profiteren. Dus het voordeel is wel dat je gelijk, gelijk wel goed op een lint en van voren zit. Maar goed, uiteindelijk won André uh, Grijpel natuurlijk. Gio, die hadden we op nummer 1, uh, officiële uitslag. Officiële uitslag 1. André Grijpel, dus 2. Peter Sagan komt weer tekort. red het niet. Gisteren verloren van Cavendish. Vandaag gewonnen van Grijpel. Dan Marcel Kittel op de derde plaats. Teleurgesteld hoor. Ik zag hem net na die finish hangend over het stuur van zijn fiets. Het hoofd verborgen in zijn armen. Hij baalde onvoorstelbaar. Want dit was een kans geweest. Maar ik denk toch dat ze iets te vroeg de brandstof hadden opgebrand bij Argo Shimano. En dat het uiteindelijk dat ze tekort kwamen. Even kijken. Op de vierde plek Mark Cavendish. Dan Juan Lobato, de sprinter van Euskaltel. Dan Christophe Rogas, twee, Spanja ja, Spanjaarden, twee Spanjaarden in de top 10 in ieder geval. Rogas en Lobato. En dan op de achtste plek toch weer knap hoor. Danny van Poppel voor Ferrari en Dumoulin. Hij doet gewoon mee, die kleine van Poppel. En hij zou wel eens kunnen gaan treden in de voetsporen van zijn vader. Die vele mooie etappen overwinningen pakte. Je ziet dat die jongen nog te jong is. Dat hij nog net een beetje tekort komt. Maar als hij wat meer kracht krijgt. Want vergelijk dat nou eens met dat massieve lichaam. ...van André Krijpel, dan zou het wel eens heel mooi kunnen gaan worden. Kijken of er nog mensen op grote achterstand zijn binnengekomen. We hebben nog geen algemeen klassement. Dat heeft alles te maken met uh, het feit natuurlijk dat we weten... ...dat als Daryl Impey, uh, wat was het, zeven plaatsen of zes plaatsen... ...voor uh, Simon Gerrins uh, finished, dan is Gerrans zijn gele trui kwijt aan zijn ploeggenoot. En we krijgen hier de bevestiging, jawel... Daryl Impey is over Gerrins heen gesprongen. Hij uh, is nu de leider in het algemeen klassement voor Edvald Boasson Hagen... Die staat op 3 seconden van Empy. Dan Simon Gerrans op 5 seconden. Albassini ook op 5 seconden. Dan hebben we Kwiatkowski, Chavanel, Froome, Port, Roach en Kreutziger. Dat zijn de eerste 10 in het algemeen klassement. Maar nadat we de troonswissel zagen bij de sprinters, zien we nu ook weer een troonswisseling bij de uh, klassementsrenners. Daryl Empy dus, de eerste Afrikaan die een gele trui mag dragen in de toer. Hij komt uit Zuid-Afrika. We kennen hem allemaal nog van dat accafietje met Theo Bos. Goede sprinter. Hij heeft nu bewezen dat hij in elk geval. Mee kan en dat hij ruim voor zijn andere medesprinter, voor zijn ploeggenoot Simon Gerrans is geëindigd. Kijk ook nog even bij de daguitslag. Hij is dertiende geworden en daarmee pakt hij de gele trui. Christina Aguilera, samen move like Jagger. We gaan snel weer naar Wimbledon... want het is spannend daar in die derde beslissende set... tussen Lissiki en Radwanska. Marcella. Ja, het is 4 gelijk. Het is zeker spannend. Lissiki weer helemaal terug. De vraag is, is het op tijd? Want Radwanska, ja, die blijft constant spelen. Het is nu een breakpoint voor Lissiki op 4-4 stand. Een lop van Radwanska en Lissiki aan het net. En die lop die gaat uit. Dus Lissiki balt de vuist en breekt hier naar 5-4. En dat is toch knap, want anderhalve set ja, was ze totaal niet aanwezig hier op het centercourt. Sloeg eigenlijk geen bal meer na zo'n goede eerste set. Ze stond 6-4, 1-0. 40-15 op eigen service voor. Toen miste ze hem al en daarna was het anderhalve set weg. Tot 3-0 derde set. Ineens kwam ze weer tot leven. Kreeg ze die ballen weer tussen de lijnen. Kwamen er weer rallies. En ineens is het ander tennis. Is het spannend. Nu dus een 5-4 voorsprong voor Lisicki in de derde set. Radwanska, ja, die zal nog wel eens even nadenken. Want die moet nu die harde service van Lisicki zien te retourneren. Pools succes, dat zeker, want uh, Janowicz bij de mannen staat in de halve finale. En nu dus Radwanska hier. En Lisicki is ook van Poolse afkomst. Dus ineens uh, staat het hele land uh, staat daar op zijn kop. Want uh, ja, nooit eerder was er bij de mannen een uh, halve finalist uh, in een Grand Slam toernooi. Radwanska, zij is de coole kikker. Je ziet weinig spel verschuiven. Ze blijft constant op hetzelfde niveau. Constant op een zeventje, een acht spelen. En Lissiki, ja, die gaat van een 10 naar een 3. Dus dat is uh, onvoorspelbaar wat er met haar gebeurt. Als we naar haar tegenstanders kijken, dit uh, toernooi... Ja, dan heeft zij echt de moeilijkste weg gehad en het beste tennis laten zien. Dus ze zou het zeker verdienen om die uh, finale te halen. Vone, Vesnina, Stoser, Serena Williams, Kanepi... allemaal was zij de betere tegen die uh, toch uh, uh, hele hoge rangschikte spelers. Nou, we gaan uh, kijken naar uh, Lissiki, of ze het uh, kan uitserveren. Het is dus 5-4 in de derde set. Ik ben nog niet zo zeker dat ze dat doet, want uh, nou ja, ze begint hier met een ees. Dat is niet zo uh, verkeerd. Ze heeft uh, ook in de wedstrijd wat dubbele fouten geslagen. En dat is natuurlijk, als het spannend wordt, uh, een, een handicap in haar service game. Maar als ze die eerste service in krijgt. Ze staat nu op uh, acht aces. De rally is aan de gang. De backhand van Radwanska, laagde lijn. Goeie return daar van uh, Lisicki. Die moet naar het net op een hele korte bal. bal gaat uh, via het net en dan passeert uh, Radwanska Lisicki. Prachtige rally. Eindelijk weer goede rally zoals in de eerste set. Het is Lisicki die eigenlijk bepaalt of het leuk tennis is of niet. Als zij dat tempo kan maken. Want Radwanska, ja, die slaat die ballen wel terug. Het is nu 15 gelijk in die misschien wel laatste game. En is Lisicki dan op weg naar haar allereerste finale van een Grand Slam? Ze woont in Florida, Bradenton. Ze traint bij Bolle cherry Hier is de rally weer aan de gang. Backhand, dubbelhandig. Voorhand van Radwanska. Die gaat nu naar het net. Gaat de passing er langs? Nee, een volley is goed. Maar die bal gaat uit van uh, Lisicki. Mooie volley van uh, Radwanska. Uh, Lisicki kon er nog wel net bij, maar uh, niet goed genoeg om Radwanska te passeren. Dan wordt het 15-30. Het zou me niet verbazen als uh, de Poolse BD -BD. hier nog weer een voet tussen de door krijgt en uh, de 5-5 maakt. Of kan Lisicki weer zo'n keiharde eerste service slaan? Ze heeft al uh, acht aces geslagen in deze wedstrijd. En nu uh, staat ze klaar voor uh, de volgende service. Ze wordt uh, begeleid door Wim Vizet, de oude coach van uh, Kleisters. Net balletje voor Radwanska. Een lopje nu, Lisicki. Die staat aan het net, moet naar achteren. Slaat die bal terug, maar ja, heeft geen controle. En dan wordt het 15-40. Inderdaad, twee breakpoints voor Radwanska om op 5-5 te komen in de derde set. Ze verontschuldigt zich nog even voor dat netballetje. Maar ja, ondertussen denk je, lekker, ik wil er nog wel eentje slaan. 15-40 op de service van Lissiki. Kan uh, de Duitser, ze is 23 jaar, ze is de nummer 24 van de wereld, kan ze nog terugkomen. Groot talent altijd geweest. Heeft hier ook al eens in de halve finale gestaan. Nou, dan komt de service. Die is net uit. En dan krijgt Radwanska op dat breakpoint dus een tweede service. Dat is lekker. Dan kan ze iets aanvallender retourneren. En dan wordt het wat moeilijker voor Lisicki. Daar komt de tweede service. Nou, die is behoorlijk hard. Maar de return is goed. De backhand van Lisicki slaat ze crosscourt voor een winner weg. Allemaal dubbelhandige backhands. Bij de vrouwen in de halve finales en bij de mannen ook. Dat was al zo in de kwartfinales. Alle 16 speelsters en spelers. Acht bij de mannen, acht bij de vrouwen. Allemaal dubbelhandige backhands. Jammer, want enkelhandig is toch wel heel vrij. Maar goed, de tweede breakpoint wordt weggeserveerd hier door Lisicki. En dan is het 40 gelijk. En is ze nog maar twee punten verwijderd van ja, de wedstrijd van haar leven. Ook al heeft ze niet eens zo goed gespeeld hoor, op die eerste set na. Nou, maar goed, het is uh, 40 gelijk, twee puntjes. Uh, lukt het haar? Een hele emotionele vrouw, deze Sabine Lisicki. Ze is zeer geliefd in Engeland, want ze altijd zo lacht. Ze staat op de voorpagina's. Goeie rally, maar die bal die gaat uit. En dan wordt het uh, weer een breakpoint voor Radwanska. Ja, het is moeilijk hoor, zo'n partij uitmaken. Zeker hier op het centercourt van Wimbledon. Ze heeft er wel wat vaker gestaan, Lisicki. Een paar jaar terug haalde ze de halve finale. speelden ze ook de sterren van de hemel. En nu weer een ace. Ja, zo krijgen we een fantastisch slot van deze ja, wisselvallige wedstrijd. Met veel ups en downs, vooral van Lissiki. Het is 40 gelijk. Radwanska met die zwaar ingezwachtelde bovenbenen. Daar kwam ze al mee de baan op. Ze heeft enorme spierpijnen van de meters die ze heeft moeten afleggen... in de afgelopen zes wedstrijden. Ze heeft zware wedstrijden gehad. Lange drie setters, Veel langere wedstrijden dan Lisicki. Tweede service. Goede return crosscourt van Radwanska. En dan gaat die bal uit van Lisicki En krijgt Radwanska opnieuw de kans om op gelijke hoogte te komen. Maar de Polsen altijd afhankelijk van de service. Want wat komt er nu weer op eraf? Een service van 200 kilometer per uur, dat is lastig terug te spelen. 24 jaar is Radwanska, ook jong, net als uh, Lissiki. Want ze heeft de service terug, de voorhand hard uitgehaald van uh, de Duitse. De dubbelhandige backhand nu, kort cross, een slim balletje van de Duitse. Radwanska naar het net, lopje van Lisicki. Nee hoor, die gaat uit. En het wordt dus vijf gelijk. Het uitserveren op Wimbledon als je voor een finale gaat... is nog niet zo heel gemakkelijk. En uh, dus wordt het uh, vijf gelijk. En is uh, Radwanska weer helemaal terug in deze derde set.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 Het wordt dan ook prachtig weer, komend weekend. Want we moeten nog eventjes met wat wolkenvelden afrekenen. Dat doen we op dit moment. En ook vannacht trekken die over. Blijft al op de meeste plaatsen droog. Vannacht hebben we een van zo'n 14 graden. Dan morgen in de loop van de ochtend wegtrekkende wolkenvelden. En steeds meer zon. Wel wat stapelwolken die in de loop van de dag ontstaan. En heel misschien valt er in het oosten van het land een licht buitje uit. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Er staat een matige wind uit de noordelijke richting. En het wordt 20 graden in de kop van het Holland tot 25 al in Limburg. En dan het weekende, een matige noordoostenwind, volop zonneschijn en het is droog. Zaterdag wordt het 22 tot 26 graden en zondag komt er nog een graadje bij. En dit prachtige zomerweer houden we in ieder geval ook vast op de maandag en de dinsdag. Waar staat het vast op de Nederlandse wegen? Edwin Gerritsen. En vooral rond Utrecht er staat een aantal dagelijkse files. In totaal staat er ruim 100 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is er veel vertraging Tussen Utrecht en Hagestein staat 13 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voor knooppunt zweert 5 kilometer. En in het zuiden van het land op de A67. Venlo richting Eindhoven voor Geldrop 3 kilometer. Daar stond de vrachtwagen stil, maar alle rijstroken zijn weer open.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 Ze staan bijna twee uur op de baan voor hun halve finale in het vrouwentoernooi van Wimbledon. Sabine Lisicki en Agnieszka Ratzwanska. Marcella Mesker. Ja, Lissiki kon de wedstrijd niet uitserveren bij 5-4. En nu staat ze 6-5 achter. En moet ze de eigen service game zien te behouden... om nog uh, in de wedstrijd te blijven. Er is trouwens geen tiebreak in die derde set van Wimbledon. En het is 0-15. Dus uh, Radwanska nu maar drie punten van de winst verwijderd. Maar hier een uh, goede service van uh, Lissiki. En dan wordt het 15 gelijk. Uh, Lissiki uh, zal nu toch uh, de druk voelen... Altijd lastig als je in zo'n spannende derde set als tweede moet serveren. Als Radwanska de service inlevert, dan heeft ze nog een herkansing om te breken. Goede service van Lissiki. Return is er, maar dan hier een fantastische sprint van Radwanska. Die staat bijna aan dezelfde kant van Lissiki. Maar die weet de bal nog terug te halen. Wat een geweldig punt zeg. En het racket wordt weggesmeten van Radwanska. 30-15 dus voor Lissiki. Op weg misschien naar de 6 gelijk. Dan de zesde etappe in de Tour. Gewonnen dus door André Greipel. Hij won de Massa Sprint. En dat is dan toch mooi nieuws voor die Lotto-ploeg Gio. Want uh, eerder vandaag moesten ze natuurlijk afscheid nemen van Jurgen van Den Broek. Ja, en dan uh, moet je alles gewoon zetten op die dagzegers. Uh, dan kun je het klassement verder wel vergeten. Dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben een uh, goede lead-out gehad. Zoals dat zo mooi heet in het uh, wielerjargon. Ze hebben hem goed richting de finish gebracht. Want dat haperde bij de ploeg van Mark Cavendish Bij Omega Pharma. Daar haperde. Het haperde ook op het einde bij de Nederlandse ploeg van Argo Shimano... ...van Marcel Kittel. Het hapelde niet dus... ...bij de ploeg van André Greipel... ...die nu ook een flinke sprong maakt in het puntenklassement. Hij staat nu tweede. Uh, kijk ik eens even hoeveel punten. 29 punten nog maar achter Peter Sagan... ...de drager van de groene trui. Kevin is daar op de derde plaats voor Christophe Kittel. En dan gaan we even naar beneden... ...want we nemen hem toch mee dat Jonkie... ...de jongste rijder van deze Tour op de achtste plek. Net dezelfde plek als de plek die hij vandaag in de etappe had... ...in het puntenklassement Danny van Poppel. Dat is knap. De schade... The cat die hebben we ook even opgenomen, want we zagen net Brajkovic over de finish komen in het gezelschap van Alexei Lutsenko. De man die gisteren nog probeerde om de ontsnapping tot een goed einde te brengen. Brajkovic eindigde hier met Lutsenko op 10 minuten en 48 seconden. Kan het klassement dus uit zijn hoofd zetten als hij dat al niet al langer had gedaan op basis van die valpartij zelf, dat hij te gekwetst is om een goed klassement te rijden. Een andere klassementsrenner die gisteren of al een aantal dagen eerder het klassement uit zijn hoofd had gezet, is de klassementsrenner van Vakansulay DCM. Thomas de Gent komt gewoon weer in een groep achterblijvers binnen op 5'18. Eh, Damiano Koenigo, ook aardig, die stond 12e op 25 seconden van de gele trui van Gerens. Die verliest 41 seconden, zakt dus ook weg in het klassement. En dan ben ik blij dat de Nederlandse klassementsrenners Wout Poels en Bouko Mollema... gewoon in dat peloton eindigen. Poels is op dit moment ook de beste Nederlander in het algemeen klassement op de 38 e plaats. Veel gebeurd, dus we zagen net Daryl Impey ook op het podium staan als eerste gele trui... Truidrager uit Afrika. En ik kreeg al een mesje vanuit Zuid-Afrika. Van een oud wielrenner die die kant op is gegaan. Dat ze daar in dat land ongetwijfeld wielergek zullen worden. met een landgenoot in de gele trui. Impi die de tranen nauwelijks kon bedwingen. Hij dus als gele truidrager. Morgen van start. Hij heeft alleen nog maar een wedstrijd gewonnen. de ronde van Turkije. Ja, zet dat nou eens even af. tegen zo'n gele trui in de Tour. Dat steekt toch scherp af. Twee keer trouwens een etappe. in de ronde van het Baskenland. Hij won alles een keer met zijn ploeg. Dat was dit jaar de. De ploegentijdrit met Orica Green Edge. Maar dit is natuurlijk zijn mooiste moment in de gele trui op het podium. Het ging dus mis voor Marcel Kittel. Die kwam er niet aan te pas omdat het haperde in dat treintje in die lead-out bij Argo Shimano. Alle reden dus voor Steven Dalebout om eens even te praten met de beste tempomaker in die ploeg. Met Tom Dumoulin. Ja, wat was dit voor sprint? Uh, een zware sprint. Want iedereen uh, was al best moe van de hele dag. Uh, nerveus gedoe in de wind. Dus uh, ja, het was lastig en wachten, wachten, wachten. Um, uiteindelijk uh, denk ik dat we net niet lang genoeg gewacht hebben. En uh, dat hebben de mannen van Lotte Belisol heel goed gedaan. Ja, die nam het over in die finale. Ja, um, ja, ja, wist je toen hoe laat het was? Nou, dan weet je dat het uh, in ieder geval een lastig verhaal gaat worden vaak. En dan uh, met een gelukje lukt het dan soms wel nog. Uh, maar deze keer helaas niet. Je zegt uh, wachten, wachten, wachten de hele dag. Maar tegelijkertijd heel veel energie verspelen om er uh, nou ja, maar, om, om maar bij te blijven. Nou ja, er stond de hele dag een uh, flinke noordenwind. Precies, vanwege die wind, ja. kans op waaiers. Dus uh, ja, dat was natuurlijk al, uh, al zwaar de hele dag. Het uh, was gewoon lastig om uh, de hele dag van voren te zitten. Maar dat had iedereen hoor. Dus, uh, maar goed, dan, uh, dat betekent dat je misschien net iets minder over hebt in de finale. En dat je misschien toch net iets langer moet wachten. En uh, misschien, uh, ja, dat... Uh, uh, dat hadden we misschien moeten de, de, de, doen. Maar ik, ik heb natuurlijk de laatste kilometer niet gezien. Dus misschien, uh, ik weet niet wat daar nog gebeurd is. Maar... Nou ja, Kruipel wint. Ja, dat, uh, dat heb ik gehoord. Ja. En Marcel Derde of zo. Uh. Ja, Marcel Derde inderdaad. Kevin is en uh, Sagan zaten daar ook bij. Dus ja, dat was een 20 hun vier. Ja. Uiteindelijk. Nou, dat is wel een mooie uitslag. <laughs> maar niet voor ons. <laughs> Dankjewel. Dat zei uh, Tom Dumoulin van de Argos-ploeg. We gaan uh, weer snel naar Wimbledon. Dat kan wel een latertje worden daar, Marcella. Ja, want er is uh, geen tiebreak in de derde set. Er moet met twee games verschil gewonnen worden. Het is uh, zes gelijk. Sabine Lissiki sloeg zich uh, door die service game heen. Het was niet makkelijk, een paar keer juice, maar ze had geen matchpoints tegen. Dus uh, we beginnen weer opnieuw. Radvanska serveert en het is uh, gewoon 15 gelijk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 On ik de choisir le pardon wat ik de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins. Sans plus aucun de j'ai voor et ik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 Vive la vie, glisser sans retenir maar les mots ne sont que wil. mots pas les plus importants On y met nos sens propres Qui wil. auprès des gens C'est con C'est con peut être con ik se cacher de soi-même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 precies vandaag de Franse zangeres Zaz was dat en Le long de la route we gaan weer naar Wimbledon het is spannend wie gaat die finale plek halen is het Lisicki of is het Radwanska Marcella Mesker maar het is voorlopig 7-6 voor Agnieszka Radwanska. Had wel een beetje geluk hoor, die laatste game. Het stond 15-40 op haar service. Twee breakpoints dus voor Lisicki. Nou, die werkte ze mooi weg. Toen kreeg ze een netballetje. En vervolgens op het voordeelpunt serveerde ze een ace... die net de buitenkant van de lijn raakte. Er moest een challenge aan de pas komen. Maar ook daar was ze niet ongelukkig. Dus maakte ze vier punten op rij. En is het 7-6. En nu moet Lisicki dus opnieuw onder druk serveren. Het zit... Hier helemaal afgeladen op het uh, centercourt. Ook hier achter mensen die geen kaartjes hebben... zitten op Henman uh, Hill of Murray Mountain, zoals het tegenwoordig uh, heet. Murray, ik ben benieuwd of hij zit te kijken. Hij heeft wel eens gezegd, Radwanska is zijn favoriete speelster om naar te kijken. Ook een strateeg, net als hij zelf is. Nou, het eerste punt, een lange rally, een uh, goede backhand. Beetje gelukkig daarvan, Lissiki. En, uh, het foutje van Radwanska dus wordt het uh, 15-0 voor de Duitse. De Duitse die uh, ja, nu toch wel weer wat zal stijgen op de ranglijst uh, ze is de nummer 2 van Duitsland achter Angelique Kerber. De linkshandige Duitse die vorig jaar in de halve finale stond. Rally weer een mooie backhand van Lissiki en dan pakt ze weer een punt op de voorhandkant van Radwanska. Die heeft daar dus moeite met die power van de backhand van Lissiki en dus wordt het 30-0. Lissiki dus uh, hard op weg naar de zeven gelijk. We zijn dus nog niet klaar hier met de halve finale op het Centercourt. Bart Voskamp is hier bij ons uh, deze hele drie weken... om de uh, toeretappes met ons door te nemen, te analyseren. Hij zit uh, al, uh, nou, toch al drie, drie kwartier in zijn iPad gedoken <laughs> om alles maar mee te krijgen. Je hebt die hele sprint ook nog eens een keer teruggekeken. Uh, viel er nog iets op? Nou ja, wat al gezegd wordt, eigenlijk is het gewoon een kwestie van timing. En de timing van, van Argos, die was gewoon niet goed. Die zijn te vroeg aangegaan, 4,5 kilometer. En dan zeg je, ja, 4,5 kilometer is niet ver. Maar als dan de weg recht toe recht aan is... kunnen de andere ploegen gewoon heel veel, uh, heel veel profiteren vandaag. En dat heeft met name eigenlijk Lotto gedaan. Die zijn eigenlijk op 1,5 kilometer aangegaan. Die hadden toen nog twee, uh, twee mannen om de sprint aan te trekken. En Kevin Cavendish moest uit positie 5 komen. En uh, ja, die zat gelijk vol in de wind. En volgens mij was het natuurlijk niet goed. Want normaal zit hij wel wat recht, maar... Uh, werd hij dan nog gehinderd ook, of niet? Hij werd licht gehinderd, want uh, de laatste lead-out van, uh, van, van Grijpel, die, uh, ja, die, die ging naar buiten waar hij die, waar die heen moest gaan. En dan moet Cavendish eroverheen. Maar een goede Cavendish, die weet dat hij daar niet moet zitten. Die had al toch verder naar voren moeten zitten. Of die had die sprint op dat moment zelf aan moeten gaan. Dus hij zat niet goed in positie. Nee, we hebben hem zien liggen, want hij, hij was betrokken bij een valpartij. Ook gehavend, hè, op zijn rug zag ik. En, en, nou ja, ja, dat het... was allemaal wat kapot en lelijk. En... Ja, dus dat kan dan toch invloed hebben gehad? Dit kan een stukje van je zekerheid aantasten. en uh, Aan de andere kant heeft hij natuurlijk al één, één overwinning binnen. Het is de hele dag lastig geweest en hij heeft natuurlijk ook wel terug moeten komen. En de quickstep trein die draaide ook niet goed. Want We hebben gisteren bijvoorbeeld gezien dat dat wel goed liep. Die bleven heel lang met zeven man tot in de finale van voren. Ja, nu was die hele ploeg ook niet meer te zien. Dus of dat het resultaat is van uh, de hele dag een beetje in de waaier rijden, of uh, de inspanningen van gisteren. Nou ja, het klopte gewoon niet. De timing bij quickstep was in dit geval ook niet goed. Um, het grappige van deze etappe van vandaag was uh, dat we hadden gezegd: van Nou ja, het, leek, het lijkt wel een beetje op die van gisteren. Het zal een, een, een sprinters uh, etappe uiteindelijk worden. Alleen hier werd bijgezegd: Montpellier altijd lastig. De Altijd waaier. lastig wind. Ja, nou ja. een gewaarschuwd mens stelt voor twee in de dag de peloton ook. Dus er is volgens mij uh, van de, de 190 renners. Heeft niemand van achter gezeten. Hoe het kan, weet ik niet. Maar alle, waaiers, of alle ploegen reën naast elkaar. Ze reden ja. breed uit. Dus uh, er is eigenlijk geen gevaar geweest. Wel jammer, want het zijn vaak hele leuke, uh, leuke ritten. Dus de wind die verwacht werd, die was er wel... maar speelde in ieder geval geen rol in het verloop van de etappe. Nou, nee. Wel zozeer dat iedereen zijn benen heeft gevoeld vandaag. Dus op dat gebied wel. En dat misschien daardoor mensen in de sprint als Kevin Dis wat tekort kwamen. Maar ja, helaas, de wind deed niet voor goed. Wat wel leuk is natuurlijk... Kevin Dis heeft er een gewonnen, Kittel heeft er één gewonnen... en Krijpel heeft er één gewonnen. De drie topsprinters zijn allemaal aan het trekken gekomen. Het is eerlijk verdeeld. Sagan nog niet. Die staat nog steeds droog. Ja, dat is natuurlijk een sprinter, maar echt een topsprinter. Hij zit er net achter en hij zal het moeten hebben van een sprintje bergop. Een lastige rit. En dan gaat hij zeker nog een rit winnen, kan niet anders. Ja. Dan ook uh, dat toch wel een unieke toer, die Daryl Impie, die dus het geel mag aantrekken. Dat is, moet je misschien ook even uitleggen hoe dat nou precies zit? Want die zit in dezelfde ploeg als uh, Garrons. Ja, die zit in dezelfde ploeg. En uh, nou goed, we hadden net al een beetje gefilosofeerd uh, hier uh, aan tafel: van uh, ja, is dit nou gegund of is dit, uh, is dit verdiend? Uh, nou, ze stonden natuurlijk in dezelfde tijd. Het ging om punten. Ehm. Uh, Gerens zou negen plekken achter Impie moeten finishen om de trui te verliezen. Nou, nou was ook nog eens een keer het feit... Zo dat in de sprint een gat viel in het peloton. En dan tellen de tijd en de tellen wel mee. En dan heeft Gerens wat tijd verloren. Nou ja, je kunt je afvragen... Vijf nee, seconden geloof ik. Is, staat ja, drie of vijf seconden. Ja. Maar goed, ja. hij is de trui kwijt en... Uh, het kan zo zijn dat hij zich misschien iets even uit laten zakken en de dag voor de publiciteit van de ploeg zou het wel heel mooi zijn als het ook een Zuid-Afrikaan nu een dagje in de trui rijdt. Het kan toch maar één dag. Want Jerons is hem uh, zaterdag sowieso al kwijt. Ja, dat geldt wel. Dus ik bedoel, dan is Jerons uh, is niet van. Uh, ja, wacht even. Ik vind het wel mooi om dat zaterdag ook ja, zelf te houden. Ik weet niet uh, hoe hecht de vriendengroep is, maar uh, toen ze de ploegentijdrit wonnen was er wel echt vriendschap te zien. Dus ik kan me voorstellen dat hij misschien wel gezegd heeft: goh, ik ga in de finale ietsje verder naar achteren zitten. Ja. Nou ja hij is hem in ieder geval kwijt en, en zijn ploeggenoot neemt hem dus over. En dat is een dat is op, op bijzonder, want het is de eerste Afrikaan. Ja, de eerste Afrikaan die, uh, die de trui aantrekt. Dus ja, voor de mondialisering van de sport waar iedereen een hoge pet van op heeft, ja, dat is nu bewaar, uh, uh, waar geworden. En uh, Zuid in een Zuid-Afrikaan in een gele trui morgen. Ja, Daryl Impy, dat is de naam van de man uh, waar we op moeten letten. Maar die is. Uh... Zeker te, te, te vinden morgen, want hij rijdt dus in, in de gele trui. Uh, Bart, we gaan straks uh, om kwart over zes ongeveer... gaan we nog even vooruitkijken naar de etappe van morgen. En uh, kijken wat jij daarvan vindt. Nu terug naar Wimbledon, naar die halve finale bij de vrouwen. Marcella Mesker. 7-7 in de derde set. Radwanska serveert. Het is uh, 30 gelijk. De eerste service wil niet zo lukken. Ja, het wordt natuurlijk ook uh, fysiek zwaarder. En uh, dan moet je steeds omhoog. Want het kost kracht in je benen en in je buikspieren. De tweede service is goed. harde return. De brandige backhand van Lisicki En dan die backhand langs de lijn van Radwanska. Die gaat naar het net. Goede passing van uh, Lisicki En een foutje dan uh, aan het net. Ja, dat is te begrijpen. Die bal was hard. Die was heel laag. En dus wordt het 30-40. En Lisiki schreeuwt het uit, want ze heeft nu een breakpoint. Nou, dat had ze ook eerder in deze set. Maar toen kwam toch Radwanska weer zij En kwam op voorsprong. Radwanska mentaal erg sterk. Dat moet ook wel. Als je tenger bent en je hebt niet zoveel kracht... dan moet je het met andere wapens doen. Maar die service gaat weer uit. ja En dan moet je oppassen als de tweede service komt. Ze vraagt nog even aan de umpire. Was die wel uit? Ja, ze mag challengen. En dat doet ze dus ook, we horen het. En dan zien we op die hele grote videoschermen... ja, het is prachtig uh, om te zien of die bal inderdaad uit was. Hij leek uit, maar goed, eerder had ze gelijk. En deze is inderdaad op de lijn, maar uh, achter het servicevak. Dus een tweede service op breakpoint tegen. Wat doet de return? Oh, ze gaat voor de return, Lisicki. Maar uh, Radwanska heeft hem uh, terug en dan verslaat Lisicki zich weer. Ja, dat is een beetje haar spel. En dus wordt het uh, 40 gelijk, 7-7, derde set. Mediaoverzicht met Mariel Hageman. Volgens NRC Handelsblad heeft de PVV een uitglijer gemaakt met een persbericht. Daarin stond de reactie op de overname van de islamitische probleemschool Galdun in Rotterdam door een christelijk schoolbestuur. Het eerste persbericht werd snel opgevolgd door een tweede met het klemmende verzoek alleen de laatste versie te gebruiken. De krant legde de twee persberichten naast elkaar en ontdekte dat er een zin was geschrapt die luidde op het moment dat een katholieke school nationaal-socialistisch onderwijs gaat aanbieden of een protestants-christelijke school islamitisch onderwijs, dan is van waardig gebruik van de vrijheid van onderwijs geen sprake meer. NRC Hansblad moet dat de indirecte vergelijking van islamitisch onderwijs met nazi-onderwijs toch een iets krachtiger signaal was dan de PVV wilde afgeven. Twitter komt de Westelingen te hulp die de ontwikkelingen in Egypte op de voet willen volgen via de sociale media. Bij de BBC valt te lezen dat Twitter berichten van de hoofdrolspelers vertaalt, zoals die van de verdreven president Morsi en oppositieleider El Baradei. Twitter gebruikt daarvoor de vertaalmachine van Microsoft Bing. Dat werkt nog niet helemaal perfect. Er verschijnen soms woorden die vooral bestaan uit medeklinkers. Maar het is toch interessant om te zien dat zo'n twintig uur geleden... het Egyptische presidentschap een boodschap de wereld instuurde... waarin president Morsi burgers en militairen oproept... om zich aan de wet te houden en geen koep te accepteren... die Egypte niet vooruit zou helpen. Dat is voor zover bekend het laatste Twitterbericht van Morsi tot nu toe. De Volkshand en NSR handelsblad buigen zich uitgebreid over de affaire Helene Mees. De feministe, columniste en econoom die in New York is vastgezet omdat ze een man stalkte. Ze stuurde hem en zijn gezin in twee jaar tijd zo'n duizend mails... zo uh, smeekte Mees haar ex om de relatie te herstellen. De arrestatie van Helene Mees leidt tot veel leedvermaak... en gêne op de sociale media. NRC Handelsblad denkt dat het imago van sterke vrouw tegen haar werkt. Een feministe die zich sterk maakt voor stoere en sterke vrouwen... en zich intussen gedraagt als een verongelijkt vrouwtje. De Volkshand laat feministe Cisca Dresselhuis aan het woord... op de vraag of de kwestie Helene Mees schadelijk is voor het feminisme meent de oud hoofdredacteur van Opzij dat niet meteen een hele groep moet worden weggezet. Ze trekt uh, de vergelijking met autorijden. Een vrouw veroorzaakt een auto-ongeluk en vrouwen kunnen opeens niet rijden. Het meest gelezen bericht op de cultuurpagina van de Belgische krant De Standaard is... Klang Bassi houdt het voor gezien. <laughs> Ah, niet klagen. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Hé, hey, wacht eens eventjes. Die woorden heb ik meer gehoord. <laughs> Ja, wie is er niet groot mee geworden? Bas van Toor, zoals zijn echte naam is, stopt overigens pas over twee jaar met Clown Bassie. Hij noemt als reden zijn leeftijd, hij is 77. En zijn lieve vrouw Kobi, die ook eens wat exclusieve aandacht verdient. Maar of het daarvan komt, Bas van Toor kondigt aan dat hij bezig is met een boek over zijn leven. Hij schrijft een crimi en kinderverhalen. Van Toor blijft ook liedjes componeren. Uh, kortom, we zijn nog niet van hem af volgens mij. Mariel Helgeman, dankjewel. Snel nog even naar Marcella voor een situatie. De daar bij die halve finale partij. Lisiki Radwanska. Ja, 8-7 voor Lisiki. En 30-0. Nog maar twee punten verwijderd van de overwinning. Ze probeert in de voetsporen te treden van Steffi Graaf. De laatste Duitse winnares in 1996. 8-7 leidt ze in de derde set tegen Agnieszka Radwanska. We worden zometeen in het NOS Journaal of het dan nog gelukt is voor Lisiki.